3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een explosie bij een wolkenkrabber in Mexico's stad... zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen... en meer dan 80 mensen gewond geraakt. Onder het puin zouden nog tientallen mensen liggen. In het gebouw zit het hoofdkantoor... van het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex. Drie verdiepingen van het gebouw raakten beschadigd... en de vrees bestaat dat het hele gebouw is ontwricht. De toren waar duizenden mensen werken is ontruimd. De vakbond van Petroleumarbeiders zegt dat de oorzaak moet worden gezocht bij achterstallig onderhoud. In de afgelopen jaren zijn meer dodelijke ongelukken gebeurd bij Pemex. In september vielen 26 doden bij een explosie en een grote brand op een gasinstallatie in Noord-Mexico. De pensioenfondsen in de metaal gaan de pensioenen in april fors verlagen. PMT Metaal verlaagt ze met 6,3 en PME met 5,1. Samen hebben ze zo'n 350.000 gepensioneerden.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 Door het brandende schuim stond de nachtclub binnen een paar minuten vol dikke giftige rook. In delen van de club waar het geluidsisolerende schuim niet was verwerkt, heeft volgens de politie bijna niets gebrand. Bij de brand zondag kwamen 235 mensen om het leven, maar het aantal kan nog oplopen. Het aantal mensen dat na de brand is opgenomen in het ziekenhuis is de laatste dagen toegenomen, tot 138. Een aantal mensen heeft een chemische longontsteking en de symptomen daarvan treden pas na een paar dagen op. Het weer vanuit het zuiden meer bewolking en daar regen, minimaal rond 5 graden. Overdag bewolkt en regenachtig, vooral in de zuidelijke helft. De wind neemt af en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer voor vragen en antwoorden. Nachtzuster, apenstaatje omroepmax.nl is het mailadres. En als je je nummer erbij zet, kunnen we je terugbellen. Dat scheelt vaak een hoop pogingen om er door te komen. Um, even kijken, de chat is te bereiken via omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan vind je een webpagina waar je chat aan kunt klikken. En je kunt altijd even twitteren als je dat makkelijk vindt via Apenstaartje Nachtzuster. Allemaal manieren om een vraag te stellen of een antwoord te geven tijdens dit programma. De vragen die nog niet beantwoord zijn, zijn de vraag van Paul over de rode oortjes... Hij vraagt zich af waarom rode oortjes altijd met uh, ondeugend materiaal worden geassocieerd. Want hij krijgt rode oren als hij moe is, als hij gewoon wil slapen. 0800 1121, als je meer weet over rode oortjes. Andere Paul wil weten of er een manier is om alle stof zijn huis uit te krijgen. Dus dat hij niet iedere keer weer uh, hoeft uh, af te stoffen. Ja, het lijkt me dat als dat mogelijk was, dat iedereen dat wel deed. Maar misschien heb je adviezen om minder stof in huis te krijgen in ieder geval. 0801121. Uh, Almar vroeg zich zojuist af of WC daadwerkelijk voor watercloset staat. Of dat dat nog uh, ergens anders voor kan staan. En Rob die vroeg zich net af waarom SNS en andere banken niet in goud hebben belegd. Want iedereen wist, zegt Rob, dat dat een stevige investering was. En er zit altijd een mevrouw van 50 plus op de uh, gay-chat. En hij vraagt zich af hoe dat nou zou kunnen. Mevrouw wil zelf geen antwoord geven. En hij vraagt zich af of weet iemand waarom die mevrouw het prettig vindt om zich uh, daar te melden. 0800-1121... Als je die mevrouw bent of er een frisse kijk op hebt. En Madeleine die vroeg wat het verschil is tussen een carillon en een bijaard. Zijn ze klaar voor jongens Dat gaan. Ja, dat is wel gezellig. Maar waas een gast in het zuiden. had deze een ila, groot verhaal. Die liet elke dag de klok luiden Opzij is dat nog heel normaal Waardoor oh, oh, oh, oh, Maar door de jaren werd de kastal Verslaafd aan het leunen van de klok Ik kan er toen niet meer mee stoppen en dorp, daar werden ze gek aan oh, bom, bom, Die Wacht nou even, bom, wacht bom. nou even. Ik geef een jullie matten bouwen, oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Even wachten, ja. ja maar ach, de koster was al oud aan. Men racht een handgeluige woon. Nee, nee, nee. Ze leerden met de klokken lief aan. En zongen in dezelfde toon. Nou, kom op nou. Maar u nou, zou een ja. teken geven. Ik doe het ja. toch zo? Ja, natuurlijk oh. is dat een teken. Kom oh, maar, niet. Ja, dat bom, bom, bom, bom, bom, bom, De klokken weer eens. Bing, bom. Oh, wat gaan ze weer te keer? Zing de klokken van het zuur. Van het leugde maar een keer, wat hier dan weer. Maar op een dag, wat in september, toen hielde de klokken stil. klokken gaat oh, lekker, ik heb Hoe nou? Oh, oh, wist ik niet. Sorry. Dankjewel. Dankjewel. Mijn... Haar uit de toren van het karkje klonk je een afschuwelijke gel. Oh, gloeiende, gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die gloeien, klonk op de sorry. punten vallen. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er een ui. uit. Man wilde weten wat daar los was, dat is de politie over het haak. Daar vonden ze den ouden koster met een kliepel in zijn nek. Bom, bom. Nee, nee, nee, nee, nee. Ze hebben hem met eer begraven. Men zette op het graf de kliepel neer. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat de klieper heen en weer. Bom, bom, bom, bom, bom. Oh, de klokken weer eens mee dan. Oh, wat gaan ze weer te keer? Bum, zien de klokken van het zuur. Zijn lieve Heer, als ons klakken bleven leugen. Toen op het je oren zeer, Bimba, maar gelukkig zong het zuiden, kan de kast er niet meer leugen. Nu nee, dat kan niet, nimmer nee, meer. puin op inderdaad. Uh, André van Duin. En het liedje heet Bim Bam, als je het zocht. Bim Bam, dus. Meneer De Weijer. Ja, goed, uh, goedenacht. Goedendag. Uh, ik wil het even over de kip hebben, zo'n ja. kop. Ja. Nou, uh, vroeger als uh, de kip van de leg af was... Ja. Dan slachten we mijn vader ze. Maar dan leidt hij uh, de kop van de kip op een hakblokje... en dan met de, met de bijl zoekt hij de kop eraf. Ja. En, en dan loopt hij zo lang tot bloed weg is. En dan, is hij, en dan valt hij er neer. Oh. oh, dus dan uh, omdat, er nog, uh, nog, uh, omdat het bloed nog rondgepompt wordt... ja, kan hij nog eventjes uh, ron, een rondje een, maken. Een op, en daar komt het vandaan, kip zonder kop. Ja, want dan denk je, ik zie die kip nog lopen. En als je dan niet associeert met... ja, dat komt omdat hij nog maar net... Uh, en dat is, bij ons is dat anders. Als ons, stel dat ons hoofd uh, losgehaald werd van ons lichaam... dan worden er geen signalen van onze hersenen meer naar ons lichaam gestuurd. Dan doet ons lichaam en, niks meer, dat toch? Degelijk, oh, dat degelijk. Oh, echt? Want in, uh, in Indië, ja. die jappen, die hadden dat dan namelijk ook met, uh, met, met, uh, met die gevangenen. Ja. Daar stonden ze met, met, met een, met een uh, zwaard zonder drachten. en ik kreeg een commando tot ons moesten lopen en dan eraf En zetten ze ook nog een paar stappen. Echt waar? Ja, een soort automatisme nog, nog. Dat je lichaam nog even doet wat ze de laatste tijd moesten doen. En dan poef. Ja. Goh, een toestand. Nou ja, ik, uh, het, het klinkt misschien raar, maar ik ben toch blij dat ik het weet. Oké. Okay. Ja. Dus uh, bedankt voor het bellen. Prima, bedankt. Oké, okay, dag. dag meneer De Weijer. Um, kooi Jansen. Ja, goedendag. Eet je ik kooi? Mijn koffer. Koor, gewoon. Oh, ik vond Kooienfungus. Nou ja, wel een <laughs> grappige naam, Kooi. Ja, Cor, ja. dag Koor. Heb je het weerbericht al gehoord? Uh, heb ik het weerbericht? Ik heb net niet opgelet, nee. Nee, want 30 april krijgen we een nieuwe forsperiode. Mm -hmm. <laughs> Leuk. Ja, want de, de droom komt vrij en uh, de koning Willem. <laughs> <laughs> ik had een vraagje ja. ja. Jij hebt ook altijd humor, daar moet ik ook altijd ik? lachen. Ik? Ja, wel. In je, oh. in je in manier van praten. Oh. En zo, ja. Net met de kippensoep. Ik zat zo te lachen, maar die meneer die vat hem niet helemaal. Oh. Maar uh, mijn vraag is, ik heb in mijn familie mensen met schizofrenie. En die horen dingen en zien dingen. En dan vraag ik me af, is dat nou uh, zinsbegogeling of verbeelding of dagdroom? of Hoe moet ik dat begrijpen? Hè? In hoeverre, of zijn er echte hersenprikkels? is dat realiteit of... Ja, als je me dat antwoord hebt, ja, voor mij is het geen realiteit, maar zou het er wel echt zijn? Maar wij, nou ja, nee dus. Maar je wil dus eigenlijk weten wat een hallucinatie is? Ja, ja, ja. Hmm. Dat is eigenlijk de, de, de vraag, ja. Ik zit er even over na te denken. Ja. Ja. <lacht> maar hoeveel, hoeveel familieleden heb je met schizofrenie? Twee, een oom en een tante. En is dat niet, is dat niet erfelijk? Heb je zelf ook al laten testen? Het kan erfelijk zijn, ja. ja uh, dus wat dat betreft uh, is dat opgeblazen, opgeblazen passen. Ik opblazen gepassen. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja. En, en, en uh, waar, waarin uit het zich bij je oom en tante? Ja, ook in stem horen en uh, dat soort dingen. En, uh, dingen zien of voelen. Of, ja, net wat u zegt, hallucinaties. Ze zijn zo onbegrijpelijke mensen... Ja. Ik kan niet zo goed vatten en denk van ja, hoe moet ik ze benaderen? Of wat is de beste manier om ze te, te benaderen? Moet je zeggen van nou, het is niet echt wat je ziet? Of voelen ze zich dan onbegrepen? Of, ja. ja, zo op die manier, hè? Ja, ik heb, toen, mijn, mijn vader is heel ziek geweest uh, voordat hij overleed. En toen, um, toen zag hij ook overal beestjes. Dan ging hij stofzuigen, want dan zag hij beestjes... Oh ja. en, en dan wist ik ook niet zo goed of ik... Want dan zei ik, pap, wat ben je nou aan het doen? En dan zei hij, ja, die beestjes, die moeten... Die be en dan wist, ik, dan wist ik ook inderdaad niet goed of ik dan moet zeggen... Oh, hartstikke goed. En nee, het gaat een stuk beter. Zo, ja, blijf maar even, daar rechts zitten er nog een paar, weet je. Dat geeft, dat geeft een veel rustiger gevoel dan weer te zeggen van... Nee, nee, er zit niks en je, de, ja, dan moet je Daarom tegen iemand zeggen, ja. Het begrip is heel moeilijk op te brengen van zulke mensen. daar zou ik wel eens wat van willen weten hoe ja. iemand die daar... Uh, van hebben. hoe moet je daar het beste begrip van krijgen? Ja, ja. nou een goede vraag. Uh, 0800 1121 er is vast wel iemand met ervaring uh, op dat gebied. Oké, okay. nou, dankjewel. Ja, Cor, dank je. Goed dag, ja, dag Bert. Uh, ja, goedenavond. Goedenavond, maar, uh, goedenacht, eigenlijk beter. Ja. Uh, ik wil nog even iets zeggen voordat ik aan mijn onderwerp over de kroning begin. Oh. Over die man die had over kip zonder kop. Ja. Ik heb een keer een, een, een man in zijn, in zijn drift uh, met een groot slagmes. Drie, eenden, drie, drie grote Surinaamse eenden zien, uh, zien doden. En, uh, die liepen nog minutenlang liepen die door. Echt waar? Wat een raar gezicht moet dat geweest een zijn. Heel griezelig gezicht dan. Ja. Um, er waren twee kennissen bij. Die ene die werd er helemaal beroerd van en die, die liep weg uit die tuin. Hij kon er niet tegen. Als een kip zonder kop. Ja, maar het schijnt hm. ook niet te mogen. Hè? Zomaar in je wilde drift. Uh, je mag wel dieren doden. Maar niet maar, in wilde drift. Maar niet in wilde drift schijnt. Oh. Ja, misschien dat iemand daar iets over kan zeggen. Lijkt ben heel uh, lastig om daar dan uh, over te oordelen. Ja. Deed u het in wilde drift of deed u het in een beetje drift? Of deed u het zonder nee, drift? Het was echt in, in ja. hoedende drift. Oh, oké. Okay. Ja. ja. Goed. Uh, mag ik nou over het onderwerp de kroning? Ja, laten we over het onderwerp de kroning. Ja. ja. Uh, nou, we zijn in de loop der jaren... Uh, ik denk toch wel het grootste gedeelte van de Nederlanders... erg van prinses Maxima gaan houden. Ja? Ja. Nou, euh, ik had het deze week met een bejaarde dame van 90 plus over euh, die kroning. En, euh, toen kwam het ooit ter sprake euh, of het haar zou storen als maximaal daar ouders euh, bij die kroning aanwezig zouden zijn. Toen zei zij, en, euh, het gaat hier om een dame van christelijke origine, en ze zegt wel oh nee, waarom? En dat is voor Maxima toch gezellig als de ouders erbij zijn. Gezellig ook, ja. Wat zei Gezellig, ja. Ja, uh, uh, uh, kijk, als je, als je een kind hebt, uh, een zoon die aan de drugs is... of, of een dochter die iets misdaan heeft... Uh, blijf je kind, uh, ouders blijven je ouders. Uh, denk aan de drie prinsesjes. Uh, uh, het zijn de grootouders, het zijn de ouders van de moeder. Maar wat is nu je vraag? Uh, nou, mijn vraag is of er wellicht meer mensen zijn. En ik hoop dat er een heleboel tevoorschijn komen... die zich ook gaan realiseren... ja, we houden zodanig van Maxima. En dat we haar die ene dag gunnen. En dat haar ouders erbij zijn. En ook voor de prinsesjes. Maar wat is nu je vraag? Nou, uh, of er meer mensen zijn die van hetzelfde gevoel zijn. O oh, ja, ja, maar dan wordt het een beetje een meningenverhaal. En het idee van dit programma is een beetje een vraag... ...heeft een antwoord, maar dat weet je even niet. Er is altijd wel iemand die het antwoord wel weet. En dit is natuurlijk een, een vraag waar niet echt een antwoord op te geven valt... ...maar meer een, een mening. Ja, ja. ja. Dus, dus dat, die laat ik dan even liggen voor alle meningen programma op Radio 1. Oké, okay, is goed. Fijn, dankjewel Bert. Ja hoor, ga Oké, okay, dag. Dag. dag. Ron? Astrid, goedemorgen. Hallo. Ik werd wakker gebeld. Echt waar? Ja, daar ben ik niet echt blij mee, maar goed. Oh, het spijt me. Ja ja, eh. ja, ja. Maar had je dan gemaild? Ja. En, en dan nee. waarschijnlijk op een, uh, op een iets christelijke tijdstip, of niet? Nee hoor, uh, ik kan gewoon uh, blijkbaar niet bellen met mijn uh, mobiele telefoon met 0801121. 1121. Dan krijg zo'n uh, zo rare dame aan de lijntje. Uh, ik kunt niet bellen met dit nummer. Ik het ja. nou, raar was, gewoon een graal nummer. Maar goed. Het blijft raar. Het heb je KPM? Uh, nou, ik mag geen uh, reclame maken. Nou, is geen reclame als je nachtzuster niet kunt bereiken. Nee, Jumbo. Ik heb, ik, ik heb Jumbo? Een... Ja, of Albert Heijn kan me uitschelen. Ik heb in ieder geval uh, zo'n prepaid kaart van de Jumbo. En, en, en, uh, ja, dat is gewoon heel raar. En dan, dan, dan kan ik blijkbaar jullie niet bellen. Dus. Ja, vervelend is dat toch. Ik ga er weer eens achteraan. Moet je wel doen. Want het is wel ja, te... dat scheelt me toch een uh, enorm uh, st stuk van mijn publiek dat... Uh... Van die kaartjes koop bij de Jumbo. Maar, Ron, ja? maar ik, ik heb het even teruggezocht, want je hebt gemaild. De, ja, het is al wel even geleden. Dan heb je gemaild en dan bel ik je terug en dan ben je natuurlijk net in slaap gevallen. Nee, maar dat nee, maar is wel gezellig. Ik ben gelijk weer wakker. Oh, gelukkig. Nee, nou ja, ik wil natuurlijk niemand boos maken. Dat is, uh, nee, nee, maar jij zou maar, me maar jij niet boos maken. Oh, nee, dan is het. goed. Nee, nee, ik vind voor iemand die net wakker is, ben je nog best te pruimen. Oh, dank je wel. Ja. En wat was je vraag? Ik heb een hele andere vraag dan uh, al dat uh, gedoe. Om, al die onzin, uh, ja. Nou, no, no, no. nee hoor, want uh, ik was verder week ook geluisterd. En uh, tot een uh, uurtje vier of vijf, en toen ben ik uiteindelijk uh, ook slaap geworden. Ja. Maar natuurlijk nu deze week natuurlijk met koningin Beatrice, Willem-Alexander en Maxima. Nou, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Oh. Luister. Ja. Um, af en toe schitter ik mezelf al eens een keer. Ja, dat moet. Ja. Oh, <laughs> ik nou ja. word wat of ja, je moet ja. baarddrager baard worden, ja. Nee, nee, nee, nee. Ik ben gewoon, een, uh, gewoon ja. iemand die gewoon zijn eigen normaal scheert. Maar ja. mijn vraag is, even concreet. Hoe komt het als je wat ouder wordt, zoals ik, en grijzer? Waarom zie je dat wel in je haargroei, op je hoofd en in je baard... maar niet op de andere plekken? Want ook dat scheer ik, even ah. voor de dames. Ja, ja, ja. Maar als je het scheert, hoe weet je dan dat je daar niet grijs wordt? Nou, precies. Uh, ik doe natuurlijk mijn, uh, ja, uh, elke dag scheren. Ja. En dan, dan uh, ook op de, uh, andere intieme plekken. Eén uh, keer in zoveel tijd, één keer in de week of zo. Ja. En dan denk ik bij mezelf, nou, dus het zou best wel sexy zijn... als het ook eens een keer grijs wordt. Maar dat, dat <laughs> sexy wordt <het> niet... ook. <laughs> ja, maar dat wordt helemaal niet grijs, Dan denk ik, mezelf, hoe, hoe kan dat nou? Maar dat kun je zien aan, die, aan, aan de stoppeltjes. Uh, Misschien ah. is het wel grijs, dan moet je het gewoon laten staan. Nee, dat is niet grijs. Dat weet je zeker? Dat weet ik zeker. zeker. Word je eigenlijk grijs onder je oksels? Ja, ik niet. En nee, dat weet ik, ik eigenlijk niet. <laughs> ik niet. Nee. Nou ja, nee. Nou, dat is een goede vraag. Ik ben blij dat ik je wakker gebeld hebt. Ja, want uh, als ik me dus laat zeggen, morgen weer moet scheren... laat maar zeggen, uh, mijn baard groeien en zo... dan, dan, dan zie je een beetje grijze toppeltjes. En natuurlijk, ik ga er helemaal geen kleurtje in gooien. Ook niet op mijn hoofd, dat is allemaal flauwekul. Ik bedoel... Dat heeft wel wat. Maar dan denk, ik, dan denk ik bij mezelf... één keer in de week dat doe ik ook de andere plekken nog een keer scheren. En dan denk ik bij mezelf... hé, hey, maar waarom wordt mm -hmm. dat dan niet grijs? Waarom blijft dat gewoon de normale kleur zoals het altijd was? Dus maar dat hoeveel jaar ben jij? Dat mag je niet vragen als dit, hè? Wel nou, hoor. Ja? Ik mag alles vragen. Je, uh, jij bent 38, geloof ik, hè? Hoe oud ben je, rond? 44. Oh ja. En oh, je wordt al, word je al grijs? Ik weet nooit wanneer dat ongeveer komt. Uh, ja, ik ben grijs. Nou ja, grijs... Ja. Uh, een beetje. een beetje? Bij de slapen? Ja. Maar, maar je zegt, ja, ik ga dat niet verven en zo. Alsof je dat wel hebt overwogen. Nooit. Oh. Nooit. Nee, ik vind het namelijk prachtig. Ik heb een vriendin die echt zilvergrijs haar heeft. Ik vind het echt prachtig. Ja, dat, uh, dat, nee, ik begrijp niet, niet zo goed dat mensen het erg vinden. Nee, maar dat is bij mij niet zoveel grijs. Maar het is, uh, je kan zien dat er wat gaat veranderen. En uh, ja. weet je wel, een beetje aan de zijkant... dat je een beetje van die grijze plukjes hebt. En dan, uh, ja, uh, laat me zeggen, een beetje vanuit de vroegere tijd... en de jaren tachtig een beetje de koepste de soleil, weet je wel. Maar, maar, maar dan okay, met vijf ik... grijs. <laughs> ja. <laughs> oké, okay. nee, ik heb een beeld. Nou, en ik, en ik heb de vraag genoteerd, dus ik ga op zoek naar een antwoord, Ron. Ja, het is een beetje raar, want jij gaat nu natuurlijk gewoon verder slapen. Nee, ik ga. Oh, oké, okay. heel goed. Nee. Oh. Wow. Maar uh, nu heb jij mij uh, gevraagd hoe, uh, hoe oud ik ben. Maar ja. Volgens mij zag ik het toch een klein beetje dichtbij. hè? 38, 39... En dat mag je dus niet vragen, Ron. Oh! Nee, dat nou kan maar... natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. <laughs> dat had ik al verwacht jou, nou, Laten we zeggen, ik zit nog net niet in de max doelgroep. Maar word jij ook grijs of niet? Nee, helemaal niet. Nee, dus ook helemaal... helemaal maar ja, geen nee, maar in, in, in, grijs wil niet in blond... Nee, ik heb inderdaad je foto gezien op internet. Ja, dat is allemaal, maar dat is soort een potje. Nou goed, uh, Ron, dankjewel hè? Graag gedaan, hè. Oké. Okay. Uh, ik blijf nu wakker, hè, bedankt. Oké, okay. heel goed, graag gedaan. Doeg. Ho. <laughs> Hoi. Jan? Ja? Heet je Jan van buiten? Ja. En van binnen dan? Eh, uh, zwart. Die, die grap heeft nog nooit iemand tegen je gemaakt, hè? <laughs> nee. <laughs> nee. <laughs> Hallo, Jan. Wat uh, kan ik voor je doen? Nou, de, de, de, de kip zonder kop. ja. Maar eerst mag ik eerst een andere opmerking maken? Dat mag wel. Uh, daar was net iemand die, uh, uh, uh, die het had. Die, die, het had over het kronen van de kroning en de kroning van uh, uh, Willem-Alexander. Yeah. Ja. Maar de oranjes worden uh, sinds, uh, sinds jaren en dag ingehuldigd. Ja. Yeah. En niet gekroond. Oh Ja. Nee, dat kroon, is ook waar. Kronen, ja, dat, het Engelse vorstenhuis heeft dat. Andere vorstenhuizen, denk ik ook, weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, alleen, bij, alleen in Nederland heet dat uh, inhuldigen. En komt er, ja, daar komt wel een kroon bij te passen. Ja. Die, die ligt op een kussentje: op een, een fluwelen kussentje. Ja. Nee, ja. Ja. Hey, nou goed, staat genoteerd. Oké, okay. nou en dan die kip zonder kop. Ik herinner mij dat ik zo 70 jaar geleden dat wel eens uh, moest doen, uh, een kip pan klaarmaken. En dan, pakte ik, uh, dan zocht ik een hakblok mm -hmm. en, een, uh, en een kapmes, een snoeimes. En ik zocht een kip uit. En dan legde ik de, legde ik de kip met de kop op het... Op het blok. ja En dan nam ik het kapmeester ter hand. Dit loopt niet goed af, hè, dit verhaal? Jawel. Oh, ja. En meestal hield ik dan twee delen over. <laughs> een kop die naast het blok viel. Ja. En een kip die ik bij de poten vast had. Oh. Maar soms liet ik zo'n kip zonder kop weleens los. Ja. En dan liep die, over tijd weet ik niet, en dan liep die nog ongeveer... Uh, 25, 30 meter. Uh, het was een beetje een bloederig gedoe. Ja. Want, ja, dat bloed dat spetterde alle kanten op. Oh, zo, Jan. Zo ja. ver kan een kip zonder kop ongeveer lopen, is mij. <laughs> ja, nee dat, dat blijkt dan uit uh, proefondervindelijk onderzoek blijkt. Uh, blijkt. Ja, nou, ik was niet onderzoeker, ja, ook wel, maar niet bewust. Maar zo deden we dat eerder. Ja, maar, ja. Da maar dan was je ook helemaal niet verbaasd dat een kip zonder kop dus nog, uh, nog door kan lopen. Nee, nee. Nee, nee want dat is da da gewoon een kwestie van weten dan. Ja, ja. Ja, ja ik, vind, ik, ik dacht altijd dat het een broodje-aap verhaal was. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is serieus. Uh, maar ja, ik moet, ik, ik moet dat zo inschatten uit mijn herinnering, maar... Ik denk zo, zo, zo. En nou, zicht dat beest, dat zicht wat. Want ja, ik kon natuurlijk niet zien. Nee. nee. Uh. Nou, ik ben blij dat ik het weet. <laughs> nou, <laughs> graag gedaan. Bedankt, hè Jan? Ja, ge geen dank. Oké, okay. en een goede nacht nog. Nou, dat proberen we. Ja, dat wil vast wel lukken. Ja, dag. Dag. 0800 1121 blijft het nummer voor alle vragen en alle antwoorden. En dan speciaal voor die kip, Walk On van YouTube. Op verzoek van Greet zet ik een vinkje bij de kippenvraag... want die wil geen verhalen meer over onthoofde dieren op de radio midden in de nacht. Dat begrijp ik, Greet. En het is gebeurd, het vinkje is gezet. Volgens mij is daar alles wel over gezegd. Andere antwoorden zijn natuurlijk van harte welkom. Uh, 0800-1121. Bijvoorbeeld als je weet uh, wat een hallucinatie precies is. Ja, het is dat je iets ziet of hoort wat er niet is. Maar wat gebeurt er dan in je hersenen? Dat wil Cor graag weten. Die heeft familieleden die zijn en die vraagt zich altijd af hoe die daarmee om moet gaan... als iemand denkt dat hij iets ziet of hoort. Ron wil weten of je, als je grijzer wordt bij het hoofd of het baardhaar... waarom dat dan niet automatisch ook op andere plekken op het lichaam zo is... waar ook haar groeit. Um, Rob wil weten waarom SNS-banken en andere banken niet in goud hebben belegd. Want volgens Rob wist iedereen dat dat een goede belegging zou zijn. En die komt altijd een mevrouw tegen van 50 plus in de gay-chat. Dus dat is een, een computer op de computer, een chat voor uh, homoseksuelen. En die vraagt zich af wat die mevrouw daar doet. Die wil daar zelf geen antwoord op geven. Dus mocht je daar een theorie over hebben, 0800-1121. Almar wil weten of WC echt wel waterklooset betekent. Ik dacht het wel, maar mocht het anders zijn, bel dan even. Madeleine vraagt zich af wat het verschil is tussen een carillon en een bijaard... En even kijken... Oh ja, Paul wil weten hoe hij het stof in zijn huis onder controle krijgt. En andere Paul wil weten waarom men zegt... dat je van ondeugende verhalen rode oortjes krijgt. Want hij krijgt rode oren als hij slaperig is. Waarom is dat? 0800 1121. Wil. Hallo. Dag. Goeiedag. Was ik weer... Nou, ik kan het wat betreft dat carillon heel kort houden. Oh. Uh, de, het Nederlandse woord, het officieel Nederlandse woord, is voor een bijaard. Mm. En het woord carillon wordt, uh, komt oorspronkelijk uit Frankrijk, of het, het wordt in Frankrijk en in Engeland gebruikt. Dus het is hetzelfde alleen, het is, spul? Het is hetzelfde spul, alleen in Nederland uh, geeft het dus officieel bijaard, maar wordt het ook wel carillon genoemd. Ah. Maar, maar um, uh, waarom hier, gaan dan de Belgen hun neus een beetje ophalen voor de Nederlandse carillons? Dat weet ik niet. Nee. Ik, ik heb trouwens wel hier een cd, want je, je, je merkt ook nog op, zo van, nou um, is het niet allemaal één en hetzelfde? dat ja. je niet alle carillons hoort, als, als je er eentje hebt gehoord? Nou meer gezien, ja. maar ja. Oh, ja, ja. ja. Nee, Ik heb hier nee, ik heb zelf een hele leuke CD. Ik heb een paar carillon-CD's. Echt waar? Dat ik ze verzamel. Ja, niet, niet dat ik ze verzamel, maar ik heb onder andere een CD die heet... Dutch Singing Towers, oftewel Zingende Torens... Uh, met, met uh, carillon van twaalf Nederlandse bijaards. Uh, ja. uh, en dat is heel erg aantrekkelijk. De Don -toren Utrecht, abdijtoren Middelburg, Martini Toren Groningen... de Oude Kerkstoren in Ede... En zo gaan we nog even door. En wat ik me bijvoorbeeld nog kan herinneren van, van de stadhuistoren van Veren, dat is een heel speels carillon, Dat lijkt me bijna een speeldoos. Terwijl bijvoorbeeld, nou ja, de Domtoren in Utrecht en de Martini-toren in Groningen, waar ik trouwens vandaan kom, dat is allemaal veel massiever en veel groter. Dus, het, dus als je er echt een beetje in zou gaan verdiepen, dan ga je echt heel duidelijk verschillen horen. Het is wel zo dat de. Wat ik nu ook weet, dat de. Hoe noem je dat? de de bijaard, het is, het is begonnen in Vlaanderen eeuwen geleden. En dat uh, is natuurlijk al spoedig uitgebreid. En uh, in de 17e eeuw was het met name de familie, uh, de karlion, of de Hemelby, Die uh, hebben uh, de kunst uh, geperfectioneerd van het zuiver stemmen van de klokken. Want dat is natuurlijk oh. ook nog een heel verhaal. Ja. Yeah. Uh, en er zijn ook verschillende karlions uh, in Vlaanderen, of in Nederland, bijaarden. Uh, bijvoorbeeld van de Martini-toren in Groningen... die dus een hemmelnie carillon hebben. Uh, tegenwoordig is het IJsbouts in Asten die uh, nou, letterlijk toonaangevend is. He, we hebben vanavond nog op het nieuws kunnen zien... Dat, er zelfs, uh, dat ze zelfs de grootste klok voor de Notre-Dame in Parijs hebben ja. uh, geleverd, gemaakt. En die, die uh, wordt binnenkort dus uh, de toren ingehezen. Ja, vandaar. Maar de, die cd-wil die je daar hebt... Ja. Heb je ook een CD-speler? Jazeker. Doen we even een stukje luisteren? Uh, ja. Nou. Dan moet ik even kijken. Ja, Vind je ja, ja, de buren ja, ja, ook leuk? Nou, ja, ik heb de CD-speler momenteel even niet op de boxen aangesloten. Ach. Maar dan moet ik het. Nee, ik, ik, ik luister meestal met, uh, met de hoofdtelefoon op. Oh ja. Ik heb ook nog een aparte CD met alleen maar. Uh, bij had muziek van de Martini te horen in Groningen. En ik heb nog een. En ik heb nog van jaren geleden een LP. Met, met muziek uit, van het Carillon van de Dom. Dat is ook heel grappig. Maar ik denk dat je pick-up ook niet op de box is aangesloten. Nee, ook niet. Nee. Ik, wacht, ik heb ook een stukje. Wacht, ik heb. Een... Ja. Ja. ja. Heb je dan enig ja, idee wat dit is? Welke dit is? Uh, dit is uh, het is in ieder geval merk toch hoe sterk die melodie oh. en dan, dan moet ik weer even kijken op die cd want ik heb deze inderdaad <laughs> ja geweldig <laughs> geweldig heerlijk ja. uh, ja, even kijken hoor en wat heb ik daar nou hier staan ik heb hier inderdaad dat je nu ook nachtsus op de achtergrond aan hebt staan Half in slaap en en dan dit hoort. Ja, in hem. Ik heb trouwens, ja, zo uh, ja, kunnen we nog even doorgaan. Ik heb, oh. ik heb hier thuis ook een geweldige synthesizer met bijna 3000 verschillende klanken. Er zitten dus ook klanken van buisklokken in, van carillons. Dus ik kan zelfs op mijn synthesizer een huh? accordeon imiteren. Of sorry, uh, uh, een, uh, uh, een carillon imiteren. En het werkt echt niet door. Het echt niet door dat het dat iets synthesizers is. Maar komt. doe je dat ik wel eens Wil? Uh, jaren geleden heb ik het eens dus een keer gedaan. Ja, ik zou je zeggen, nee, dat was een hele leuke grap. Uh, toen heb ik mijn boksen uh, naar buiten gekeerd. Ik, ik, ik zit in een plekje, En heb ik mijn boksen uit, uit het raam gericht. Ik woonde hier in Groningen een beetje het sociaal zakken en En toen heb ik op een rustige zondagmiddag, zo rond vijf uur, heb ik dus eens heel hard de knokken geluid bij mijn stilverzuizel. Dus, dus die carillon klokken. En er was de buurvrouw aan de overkant... in een andere straat, een andere flat. En er ging al heel wat verbaasde uh, mensen. De balkondeuren gingen open. En, en, uh, en, en, dus, en die buurvrouw die zei later tegen haar dochter... dan had ze mij verteld van... joh ik, ik zat met mijn man aan tofels... en ik huur op mijn kerkklokken... en ik zei tegen mijn man... maar er is hier helemaal geen kerk. <lacht> Maar dat was ik dus met mijn, uh, met mijn boksen op 10 en gewoon lekker uh, accordion of nee, uh, karillon spelen. Carillon spelen ja. Ja. Maar, ja. En dan speelde ja. je dan ook merkt merk toch hoe sterk? Uh, ja, dat, dat, dat, dat zou ik wel kunnen inderdaad. Oh, ja, dat lekker. zou ik wel kunnen. Want het is je even. Je ik, ik, ik heb het opgezocht, want daar komen vragen over, dat weet ik nu al. Dat is een, een liedje uit, uit 1626, ja. een zogenaamd geuzenlied. Klopt. En uh, het is eigenlijk oorspronkelijk een Italiaanse dansmelodie. En het heet dus Merk toch hoe sterk. Dat mensen het even ja. weten. Ja, dat ja, is het zo. Ik, ik heb ook een bewerking van Merk toch hoe sterk... Uh, nog van Rogier van Ottelo op oh. een LP uit uh, 19... nou, wat zou het geweest zijn, begin tachtiger jaren of zo. Ik vind het wel een beetje ja. droevig dat je al dat prachtige materiaal daar hebt... en de boksen niet aangesloten. Nee, dat komt. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk altijd de hoofdtelefoon erin. Want ik heb ja. muziek zelden of nooit op de achtergrond. Maar ik, als, ik het, als ik het aan heb, dan luister ik erop naar. En dan is het inderdaad, uh, inderdaad kan ik zeer, zeer van genieten. Overigens nog eventjes iets over die, die kroning. Waarom in Nederland geen ja. kroning plaats, plaatsvindt. Ja. Uh, dat hoorde ik twee dagen geleden uh, op het NOS-journaal van uh, Kiesja X. Dat is onze oranje verslaggeefster nu. Ja, die met haar neus in kroning, de boter is gevallen. Ja. Ja, ja, ja, inderdaad. Een kroning is een kerkelijke aangelegenheid. En, uh, en, en in Nederland uh, spreek je daarom dus van een troonsopvolging... of van een troonswisseling. Kijk, nou, dat is ook genoteerd. Kunnen we nu ophouden ja. over de carillons? Ja, ik sta nog even te kijken of ik inderdaad nog... Nee, maar ik heb het niet zo gauw in mijn synthesizer uh, die, die uit. uit, uit, uit, uit, uit ja, alweer het in. Maar oh, zet de ramen dan even open, hè, Wil. Ja, hier. Ja. Ik zal je even... Ik zal eventjes... Uh, ik zal eventjes... Ja, zal maar eventjes... Ja, ik, zal... eventjes. ik heb nu mijn synthesizer paraat. Ik ga nu even voor je oh. een stukje melktoegroetswerk spelen. Zet hem wel even hard. Moet je telefoon even in de buurt, want ik hoor je pedaal harder dan... Dat uh, kan niet, je hebt geen pedaal. Ik hoor de toetsen harder dan, de, dan wat eruit komt. Ja, dat klopt. Even de telefoon bij de output houden. Ja. Ik, nou, nog een stukje, Wil. Nog een stukje, nog een stukje. Um... Ik kan het bijna horen. Dat je de buurman van Wil bent en dat je nu denkt: wat hoor, hoor ik nu kerkklokken bij Wil uit het pand? Ja, ja. ja. ja. Nou, gewoon Ja, die toetsen. Nou, in, in zekere zin. Uh, hoe noem je dat? Uh, het appelleert wel een beetje aan de karajons natuurlijk, omdat die karajons ook met harde uh, houten balken. Ja, hoor je het ook een beetje. Oh! Dan gaan we weer, ja, er zit af en toe zo'n telefoonstoring in dat mensen opeens weg zijn. In dit geval gebeurde dat echt totaal onbedoeld bij Wil. Maar eigenlijk waren we ook wel aan het einde van uh, het Latijn. Dus uh, dankjewel, uh, Wil, voor de uitleg. Sebastian. Hoi. Hallo, Ho goeienacht. Oh, je even van de intercom. Oh ja, maar heel je, goed. Ik wilde even van tevoren zeggen: ik ben 35 jaar. Dan nee. hebben we dat alvast uit de lucht. Is dat in ieder geval geklaard? Ja. Heel goed. De, uh, Sebastian, 35 jaar. Wat kan ik voor je, je doen? Ja. Um, nou, over dat haar. Ik, ik heb een vraag, maar ik hoorde over dat haar, dat ja. grijze haar. Ja. En nou, mag ik ook als ik het antwoord niet weet, maar een antwoord denk, mag dat ook? Ja, dat mag wel. Oh, oké. Okay. Nou, ik denk okselhaar en uh, piemelhaar en zo. Uh, dat, dat is allemaal bedekt meestal. En je hoofdhaar niet. Dus dat wordt grijs. Misschien wel door het licht. Oh, zou het? Maar, ja, dat is het enige wat ik kan bedenken. Want het, als je haar grijs wordt, dan, is het toch, dan komt dat van binnenuit bij gebrek aan pigment, toch? En niet, aan het, dan niet van buitenaf van het zonlicht. Maar dacht ik, hoor. Nou, dat weet ik niet, maar nou. dat, dat zou ik me kunnen bedenken. Dat is een, want... een voorzetje. Misschien kan er nog iemand uh, uh, naar 0800-1121 bellen om hem uiteindelijk in te koppen. Ja, want wees niet bang, hoor. Ik ga er niet op door. Oh, dat mag, hoor. Nee. Maar... Ja. Nou, nou heb ik een pizzasteen gekocht. Een wat? Een pizzasteen. Jij hebt een pizzasteen gekocht. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Hm. Kostte niet duur geld, die prijs. Maar <laughs> nou, nou, hij werkt prima. Maar ja. ik wil zo graag weten waarom dat werkt. Maar wat is wat? een pizzasteen? Het is een uh, platte steen. Ja. Van een steensoort. Ik weet ook niet precies hm. welke. Dat is dan ook weer een vraag, welke ja. steensoort. Oh, ja. Maar die doe je in de oven en die laat je een half uur heel heet worden. Mm. En dan bak je daar uh, ja, pizza op, of oh. ja, ik een naam en brood. Oh. En dat werkt prima, okay. maar ik, ik begrijp niet waarom dat zo goed werkt. Want ik heb gewoon een goede oven ja. en dat werkte ook prima... Ja. En nou vraag ik me af, zit het nou tussen mijn oren dat ik vind dat alles lekkerder is op die pizzasteen? Of is er echt iets ja, waardoor vind, dat, dat denk ik. Meer... Dat ik hou er zo van als ik iets ontdek door dit programma. De pizzasteen. Ik en had, je, ik had ik. hem nog volledig gemist. Maar is het dan. Al... En je, en je bent al 31. Ja, maar ja, ik de, in die jaren nog nooit een pizzasteen uh, tegengekomen. Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Maar, maar Sebastian... Maar het was in een met. De L en de L. Ja. En ja. Ja, daar hebben ze dat soort bazen ja, maar, uh, maar als je, je maakt dus die steen maak je heet in de oven. Vervolgens ja, leg je je pizza. Op. Ja. graden of zo. Ja. Vervolgens leg je de pizza op de steen. En dan doe je de oven dan uit of moet de oven dan ook nog aan? En nou is Sebastian weer weg terwijl ik midden in een verhaal. Dus ze zijn er gewoon nog helemaal niet uitgepraat over de pizza. Heh. Nou, sorry, Sebastiaan. Maar mocht iemand dus weten van wat, soort, wat voor steensoort de pizzasteen gemaakt wordt... en hoe dat kan werken, want dat is natuurlijk een ander systeem... dat je verhit via de onderkant, via een steen of via de bovenkant... dan uh, bel dan even naar 0800-1121... en dan is er een kans dat we een heel gesprek kunnen voeren. Jaap? Ja hallo met Jaap. Hallo Jaap. Ja, hallo Astrid. Dag. Leuk uh, dat ik weer spreek. Van... Nou dat is maar afwachten altijd. Ja dat is ook inderdaad. Ja. Van, uh, het, uh... Maar het kan leuk worden. Zo eigenlijk helpt mij God alle machten. Nou zet hem op. <laughs> wat kan weet ik voor nou, je doen? Uh, weet je, ik wou uh, over... Uh, weet je, er waren nogal wat vragen gesteld. Zo, ja. Weet je, van, en maar uh, uh, waar ik wel even op terug wou komen is uh, weet je over uh, uh, psychosis en over uh, schizofrenie ja. ook wel uh, en de, daar dan is de, weet je wel van uh, weet, je, weet je sommige mensen die spreken wartaal of zo maar gewoon van ja. kijk dat heb ik zelf ook, bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld een politicus hoor, gewoon denk ik ook oh, ja, weet je, die spreekt wartaal of zo, weet je. Oh. Dus uh, niet alles wat je niet zelf begrijpt, mm. dat is niet gewoon wartaal of zo, weet je. Dat is voor sommige mensen is dat gewoon heel gebruikelijk. Die denken daaraan en die zitten in een bepaald termijn en die hebben daar lang over nagedacht. En weet je, en daar wordt ook vaak een beetje moeilijk over gedaan, vind ik. Gewoon van snap je? Van Eigenlijk, weet je, spreekt iedereen wel een beetje wartaal eigenlijk, van... Nou, nee toch? Nou, weet je, gewoon van, kijk, als jij dingen niet, weet je, begrijp je, die een ander zegt of zo, van, mm -hmm. ja, dat is al, al wartaal. dus. Ja, dus je bedoelde eigenlijk ja, te zeggen dat bij schizofrenie, dat het ook een kwestie van uh, andere ja, referentiekaders is of zo? Ja, ja, maar ook uh, gewoon als je een beetje een beetje begrip voor hebt, zo, van, dan is het al makkelijker om mee om te gaan of zo. Van als je gelijk gaat uh, zeggen van, ja, weet je, dat is zwarte taal, gewoon van kijk, heel veel mensen, weet je, wel, van die zijn, die luren heel veel over Jezus en over God en zo, weet je, gewoon van, nou, weet je, kijk, de gemiddelde dood, nee, lult precies zo, weet je, snap je? Nou, niet helemaal, maar dat zal nou, dan in de, ik, ligt, ik geef het dat ligt, even. Dan ligt het ja. wel vlak naast. Snap oh. Je? Weet je, zo zie ik het een beetje, hoor. Van misschien dat ik... Uh, weet je, dat, dat ik ook... Ik kan er ook naast zitten, weet je. Misschien dat je nu wel zegt van... Ja, spreek voor taal of zo, maar, Ja, nou... Ja, ik ga er even over nadenken. Ja, weet je, maar ik had nog verder wat over nog... Oh. Uh, ook bijvoorbeeld over... Uh, die kips onder kop, weet je? Van... Nee, nee, nee, we nemen niet meer de kips onder kop. Nee, dus, de, ik krijg klachten van mensen die proberen te slapen. Die hebben nu beelden voor zich van bloederige kippen. Dat, uh, dat doen we niet meer. Als een kip zonder kop. Nou, en, en nou is Jaap ook weer weg. Het is toch wat. Hè? Nou, gelukkig heb ik nog muziek klaarstaan. Er is een nieuw singeltje uit van Casper van Koten. in samenwerking met het grote Nederlandse talent Bertolf. Die vormen nu samen harde noten. En als we het dan over woorden hebben... Dat, nou, daar had namelijk, uh, hadden we het net even over... dan uh, past dit mooi, want dit liedje heet Woorden. middag de regen, zo begon die zin. En mijn pen zocht naar wegen, die leiden naar een fraaie begin. I'm uh not -huh. Dat is mooi, hè? ja. Dat vind ik dan mooi. En dan ook een mooi samenwerkingsverband tussen Casper van Kooten en Bertolf. En uh, ze noemen zichzelf dus Harde Noten. In februari komt er een heel album van ze uit. En dan staan ze ook vier dagen lang in de kleine komedie op te treden. Dus uh, nou, aanraden dat je even een tip zo op de donderdagnacht. 0800 1121. Piet. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is eigenlijk een hele simpele vraag. Oh. Heb jij toevallig een woordenboek in de buurt? Nee. Nou, uh, je kent het werkwoord willen wel, hè? Wat zeg je? Het werkwoord willen. Ja, heb ik wel eens gehoord. Ja, wat is daar een verleden tijd van? Wilde? Nee, ja. Maar weet je wie iedereen zegt? Ik wow. Wou! Ja. Ja. ja. Dat wilde ik even weten. Van of ik wou wel. Want uh, als ik op een gegeven moment in de Tweede Camera hoor, ik wou. Zeggen ze daar, ik wou? Ja. En ook bij uh, maandagavond, toen uh, de koningin uh, een belangrijke toespraak had... en ze zaten daar in Nederland één bij elkaar, ik wou. Ja. Dan vraag ik mezelf af, ben ik nou zo slim of, of dom? Uh, of, of, of wouden zij gewoon de taal veranderen? Ja. Maar, ja, ik, ik, heb dat, ik ben ook een beetje zo'n zo taalmopperaar... Dat nou, ik... dat heeft niks met taalmoppen te maken. Ja, nou, wel, want de taal. Dan gaan mensen weer zeggen: taal is in ontwikkeling, taal is een levend iets, taal verandert. Dus mijn broer die zegt altijd heel wijs neusrug, Paul de jong, mensen uit Wormerveer, die zegt altijd heel wijs neusrug. Van ja, maar grote als, als maar genoeg mensen grote als zeggen, dan wordt dat gewoon geaccepteerd Nederlands. Dus dan mag ik hem niet verbeteren. Nee, maar ik heb begrepen dat werkwoorden altijd. Hetzelfde moeten blijven. Hetzelfde moeten blijven. Het zou wel fijn zijn. Nou, ik bedoel, uh, waarom zijn Belgen altijd goed in taal? Omdat zij de regels wel uh, uh, hanteren, zoals het hoort. Oh ja. En uh, kijk, mijn vraag is toch een beetje van... Uh, dan wil ik niet vragen hoe dat zit, maar gewoon... Uh, kijk, dan snap ik ook waarom dat werkloosheid in Nederland zo hoog is omdat mensen niet kunnen zeggen dat ze een baan willen. Nee. Oh, ze want als ze een sollicitatiegesprek hebben en ze beginnen al met: Ik wou. Ik denk dat ze dan meteen de deur gewezen worden en uh, een baan ne. Nee, ach wel nee, Piet. Want nou, die, de, de, dan zeggen ze toch: Nee, als je, als je zegt: Ja, ik wou graag uh, dit ja, ongeveer als verdienen. Werk, als ik werkgever zou zijn, dan zou ik daar heel goed op letten. Ja, maar volgens mij... Uh... Ja, maar stel dat dat in de sollicitatiebrief staat. Ik denk dat het meteen uit het cilinderisch archief wordt uh, doorgewezen. Dat hangt er vanaf of je nieuwslezer wil worden of, uh, of schoonmaker. Het maakt ja, mij maar... niet uit of de schoonmaker nee, ik wou of ik het, wilde zijn. Nee, kunt kun je al heel mooi selecteren. Ja. Dus mijn vraag, of niet zozeer een vraag, is gewoon het werk wat willen. Ja. Is het nou ik wilde of ik wou? Het is ik wilde. Nou, dan zijn we er. Ik wou is fout. Ja. Maar heb ik ook een vraag? Nou? Is het je kan of je kunt? Uh, uh, even kijken. Je... Nee, je, je kunt is van het werkwoord kunnen. Ja. En je kan is van het werkwoord kannen. Ja, dan vraag maar... ik. Nee, maar zeggen echt iedereen. Dat gebeurt nog veel vaker dan ik wou. Dat je, kan, je, kan naar, je kan naar het museum. Je kan morgen je melden. Je kan meedoen aan het evenement. Je kan kijken op je kan. Ik hoor dat iedereen zeggen. Ik denk, het is toch je kunt? Ja, dat lijkt me ook. Maar, dit, maar, dit, maar dat gebeurt echt. Ik wou, dat is gewoon. Dan kun je zeggen. Dat zeg je nee, dat gewoon echt mij... niet goed. Maar je kan, daar zegt niemand wat van. Volgens mij kon kan, van het woord ja. kennen. Nee. Nee, want dan krijg je ken. Nee, dus ik ken je, weet je wel. E ja, nee, maar als je zegt ik kan je, dan ben je echt Ja, dan, dat ben je heel dan, fout. Dan, dan zeg je daarna, en ik wou dat het niet zo was. Ja. Nee, nee, ik wilde <laughs> dat het niet zo was. <laughs> nee. Ik, nou goed, nou. Uh, goed, uh, volgens mij is het antwoord meteen al gegeven dat het schiet lekker op. Nou ja, goed, dan zullen we van tevoren afspreken... als iedereen ik wou dat ze een dubbeltje in de pot doet en dat een Dijs doen geeft. Ja. We, hebben, we hebben binnenkort geen begrotingstekort meer. Ja, en dat besteden we dan aan dyslexie? Nee, aan, uh, aan het omroepbestel dat, uh, dat we eindelijk goede programma's krijgen waar ze het woord willen wel goed. Maar ik kan me niet voorstellen <lacht> dat iemand... Nee, iemand van de... Van de nee... <lacht> Zeg toch niemand, ik wou? Dat zegt niemand. Nou, ik hoor, ah, ik... Ik hoor niks. Anders van, ik wou dat. Ah, oh, ja, zo. ik wou dat het niet zo was. Dan, ja. zeg je dat. Dan kan het misschien wel. Ja, ja, nee. ik, ik bedoel... Kijk, er zijn ook bepaalde dingen die ik ook niet wist. Want vroeger dacht ik meten, meten, gemeten. Nee, dat is meten, mat. Echt? Ja. ja, ik mat. Dat is verleden tijd van meten. Eerlijk waar? Ja. Dus ik mat de afstand? Ja. Nee. Ja. Dat ken je niet. Dat ken wel. <laughs> dat ken... Nou, hebben we weer wat geleerd. Dank je wel, Piet. Nou, nee, dat heb ik laatst voor iemand gehoord die heel goed in Nederlands is. Ik ben het zelf ook. Oh, niet dus zo, iemand omdat anders. Ik, ja. Omdat als ik tekst moest verklaren, en dan val ik door de mand. Ja. Maar die zei echt: is meten mat gemeten? Nou, die, die pik ik nog even mee. Dat wist ik niet. Nee. Dank je wel, Piet. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Doeg. Peter. Ja. Hallo. Hoi. Waar zullen we het eens let... over gaan hebben? Ik ken het dat ik jou ergens van kan. Nou, dat, uh, dat kon wel eens. Ja, precies. We hebben op dezelfde school gezeten. Ik doe het zelfs als ik, het, als ik het probeer fout te doen, doe ik het goed. Dat is pas een ja. afwijking. Ja, Ja. ja goed. Uh -oh. uh, uh, ik, ik, ik, ik was ook mat. Ja, dus ga ik mat. Nou ja. ja, wij hebben thuis ook een mat. Ja, ja. ja, wij ook. In Limburg hebben we heel veel matten. Echt waar? In je, in je nek ja. zeker. <laughs> ja. hey, over twee minuten gaan ze het nieuws voorlezen. Daar kan ik absoluut niks aan doen. Dus als je dan niet uitgepraat bent, zet ik je gewoon uit. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, ja, ik heb een vraag. Ja. En dat is best wel een gecompliceerde. Dus, uh, um, ja. ja, Comprimeren, zou ik zeggen. Uh, comprimeren. Ja. Um, mag een kind van 45 jaar, heeft hij recht om uh, een vader te dwingen toe te geven, zoals een moeder van 18 jaar bijvoorbeeld via een DNA-test een vader kan dwingen om, uh, uh, hoe heet het, uh, het nou ongeveer, uh, een bijdrage te betalen. Uh, alimentatie. alimentatie. Dus ja, jij maar, mag Nee, nee, nee, het gaat niet over de alimentatie. Het gaat oh. over, ik, ik ben een kind van 45 jaar. Ja. <laughs> Klinkt een beetje stom. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, je bent altijd het kind van je ouders, ja. Ja, ja. en um, tot uh, hoe ver strekt het dat je als kind iemand mag dwingen toe te geven, je bent je vader. Uh, jij bent mijn vader iemand dwingen om... dus eigenlijk tot een vaderschapstest? Nou, toe te geven. Toe, toe te geven. Ja, dus toe te eigenlijk vader. tot een vaderschapstest? Ja. Hmm, volgens mij kun je daar nooit iemand toe dwingen. Nee, ja, dat, dat is zo raar. Dat kun je dus wel. Ja, wel als je onder de 18 bent en dus nog uh, verzorging nodig hebt, zeg maar. Nee, dan mag een, een moeder dat doen. Die mag dat, dat doen? Goh, wat een ingewikkelde vraag. Nou, Peter, ja, de, ik, ik, ja, ik ja, ga het Mogen proberen. we even doorgaan naar het uh, journaal? Want... Uh, dus uh, het is eigenlijk best wel een belangrijke vraag. Ja, nou ja, de vraag is natuurlijk wel gesteld... maar ik ben wel benieuwd naar het verhaal daarachter. Dus als je daar, als je daar nog iets meer over wil vertellen... Ja, dat wil ik best. Dat wou je wel. Ja. <laughs> nou, blijf even aan de telefoon dan, want dan gaan we naar het nieuws. Daarna eerst een discoplaatje, want dat hoort erbij om vier minuten over vier. En dan spreken we elkaar dan, Peter. Tot zo.